Tientallen Poolse en Portugese werknemers zouden volgens Dagblad de Limburger te veel betalen voor onderdak in slooppanden. De provincie Limburg heeft een onderzoek aangekondigd. De hoofdaannemer zegt op loonstrookjes geen misstanden te hebben gevonden, maar zal de klachten bekijken. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over een mogelijke aanval vanochtend op een doelwit van terreurbeweging Al-Shabaab in Somalië.